Uur. Dit is wegens met het NOS-journaal veroordeeld, maar hij wist te ontsnappen uit de gevangenis. Hij is omgekomen door een luchtaanval van de coalitie onder leiding van de VS. Ook drie andere militanten zijn omgekomen. De wapenstilstand in de Syrische stad Aleppo is met nog eens twee dagen verlengd. Sinds donderdag geldt een staak tot vuren. In eerste instantie tot en met zaterdag, maar ook toen werd het bestand verlengd. Een paar weken geleden leidde het geweld in Aleppo op. Zowel het regeringsleger als rebellen voerden aanvallen uit waarbij honderden doden vielen. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker twee mensen omgekomen door tornado's. In dorpen die op het pad van de tornado's liggen is de noodsituatie afgekondigd. De tornado's kunnen windsnelheden van 180 km per uur bereiken. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is. Het weer vrij zonnig vandaag, alleen in het zuiden veel bewolking. Met vanochtend kans op een lichte bui. Vanmiddag is het vrijwel overal droog. Maar later in de middag opnieuw kans op een bui in het zuiden. Mogelijk met onweer. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NWF. VFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met de meeste vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... bij Zoeterwouden 8 kilometer, zo'n 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten extra reistijd op de A6 richting Muiden bij Muidenberg. Die file is 9 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Beverwijk, 11 kilometer... met een kwartier extra reistijd... Nog een kapotte vrachtwagen op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen knopend watergrasmeer en Amsterdam-Slotervaart, 8 kilometer. Ook daar is de vertraging ruim 15 minuten en er zijn drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 het zonnige weer van vandaag. Vamos a la playa. Je de, de zingel van Rijgera. Het is uh, inmiddels zes over twee. Nou, wij gaan niet naar het strand, albert want wij zitten in de studio. Goedemiddag, albert en goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars. <kijkt> en kijkers niet te vergeten, en Rob natuurlijk. Ja, wij zitten gewoon lekker binnen, lekker koel. Ja, lekker koel hier. Ja, we hoeven hier ons, Heerlijk. Niet, wij hoeven ons geen zorgen te maken of, dat we wel of niet ingesmeerd zijn. Nee, dat is waar. Dus dat hebben we <laughs> helemaal goed geregeld. Goed, luisteraars, Zandvoort op zondag. Een overvolle agenda voor deze komende drie uur. Want naast de vaste items die u van ons gewend bent... zoals daar zijn de evenementenagenda om half vier... dus houdt u pen en papier bij de hand... hebben we natuurlijk het weerbericht om half drie. En uh, blijft het zo, wordt het mooier. Uh, de voorspellingen voor komend weekend, maar dat is een beetje ver weg... Die liggen wel iets wat graadjes lager dan dat het momenteel het geval is. Maar voor de komende dagen het weerbericht ziet er goed uit. Dus dat meer over, meer over rond de klok van half drie. Half vijf natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar het naam 3K. En het is vandaag moederdag. Dus waar kan het gedicht van de dag anders over gaan dan over... Moeders. Moeders, ja zeker. Dat rond de klok van kwart voor vijf. In de Eredivisie is vandaag natuurlijk de dag van de waarheid. En wij hebben alle wedstrijden aangevinkt in onze mobieltjes. Dus wij gaan u echt op de hoogte houden van alle ontwikkelingen... op de diverse voetbalvelden. Daar meer over rond de klok van tien over half drie. Verder hebben we natuurlijk de MotoGP en dan hebben we het over motorsport. Die momenteel wordt verreden op Le Mans, zowel de Franse Grand Prix. Waar Lorenzo, Jorge Lorenzo van Pol vertrok om twee uur... En uh, Rossi van een zevende plek inmiddels opgeklommen naar een vijfde plek. Ook dat houden we voor u in de gaten. Vandaag natuurlijk ook de derde dag in uh, de ronde van uh, Italië. De Giro. De derde dag. Van, we gaan weer terug van Nijmegen richting Arnhem. Ook dat houden we voor u in de gaten. Om vier uur de beslissende derde wedstrijd. Dan hebben we het over hockey. Uh, Amsterdam, oranje, zwart. Eén keer gewonnen door Amsterdam, één keer gewonnen door oranje, zwart. Want het gaat over de best of three. Dus het staat 1-1. Dus de beslissende wedstrijd die begint vanmiddag om vier uur in het Stadion. Uh, dichter bij huis is natuurlijk uh, er veel evenementen uh, die momenteel gaande zijn. Waaronder natuurlijk het Japanse Autosportfestival op het circuitpark Zandvoort. En om half drie natuurlijk weer jazz in Zandvoort in de Krocht. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur uw radio mee te nemen naar het strand. Ja. Smeer u goed in en pas op, het water is nog koud. koud. Het wordt spannend vanmiddag in de Eredivisie Wouwen. We de wedstrijden uiteraard voor je in de gaten. Verder heel veel lekkere zonnige zomerse muziek. Wat wil je nog meer hè, met deze temperaturen van vandaag? De heetste temperaturen worden vandaag hier in Nederland overigens gemeten. Ik sta niet aan de gaten, met mijn mond vol tanden.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 Waaronder ook deze serie van Circus Customs. Je hoorde verliefd. Een zonnige dag vandaag in Zalvoort. En dat betekent lekker naar het strand toe gaan. En zoals Albert Jouw zei, niet vergeten je radio mee te nemen. ZFM met een hoofdletter zet. Van Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Met nu de source. Tijd niet meer gehoord op de radio. Vandaar weer eens gedraaid bij Zandvoort op zondag. Je hoorde de Source. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, volgens mij is het vrij druk richting het strand, Albert-Jan. Dus vanmorgen was het al uh, chaos. En uh, dat is het nu ook. Het is nu gewoon druk. Strandgangers uh, richting Zandvoort moeten vandaag rekening houden. Maar dat hadden we natuurlijk al verwacht. Met flinke druk op de wegen. Vanmorgen rond 11 uur stond er alweer een flinke file van enkele kilometers. Het gaat met name om de wegen tussen Haarlem en Zandvoort. Ook in Haarlem is het regelmatig erg druk en staat het verkeer op meerdere plaatsen vast. Vooral op de N201 is het file-rijden waarschuwt de Verkeersinformatiedienst. Vinden we niet echt gek met dit geweldige weer, al dus de Verkeersinformatiedienst. En het zal u ook niet zijn ontgaan dat er dit weekend geen treinen rijden... tussen Haarlem en Sloterdijk, dus ook vandaag niet. Ook vandaag is het treinverkeer nog tussen Haarlem en Stations Amsterdam Centraal... deels gestremd. Vanwege werkzaamheden is er verminderd treinverkeer mogelijk... Er rijden sowieso geen treinen tussen de stations Haarlem en Sloterdijk. Tussen station Sloterdijk en station Amsterdam Centraal... is beperkt treinverkeer mogelijk. De NS zet bussen in. Volgens de vervoersmaatschappij bedraagt het een extra reistijd van circa een half uur. Nou, dat wordt uh, op de fiets uh, richting Zandvoort. Dat wordt op de fiets richting Zandvoort. Het uh, nieuws nu. Helaas was het gisteren weer eens raak. Een alerte patient, uh, passant zag gistermiddag een zwarte compleet afgesloten auto... met daarin een hond al geruime tijd in de straat in de brand de ston geparkeerd staan. De wandelaar bedacht zich geen moment en alarmeerde de politie. Op het moment dat de, de herman dat ter plaatse kwam... maakte de hond een versufte indruk. De agenten bedachten zich geen moment en sloegen direct een raam in. De met spoed opgetrommelde dierenambulance... heeft zich vervolgens over de hond ontverpt... waarna hij is overgebracht naar het dierenasiel Zandvoort. Laat uw dieren niet achter in uw auto als die bij hoge temperaturen in de volle zon staat. Binnen de kortste keren is de temperatuur opgelopen te, tot, boven, en nou, u, tot boven de 60 graden... in zijn auto en, staat er voor, en ontstaat er voor een dier een levensbedreigende situatie. We zullen ons altijd en direct bekommeren om het dier... en zullen indien nodig zonder enige twijfel en terughoudendheid een ruit inslaan. Daarnaast zult u strafrechtelijk vervolgd worden... en tevens aansprakelijk gesteld worden voor alle kosten... die dierenambulance, dierenarts en omvang, be, opvang berekenen. Al dus een woordvoerder van de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 En twee fietsers zijn vanochtend op een fietspad tussen Zandvoort en Noordwijk... met elkaar in botsing gekomen. Daarbij is een van de slachtoffers zo ernstig gewond geraakt... dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis moet. Dat meldde een politiewoordvoerder. Omdat de plek van het ongeval voor een ambulance lastig bereikbaar is... werd er een traumahelikopter ingezet. De kans was groot dat het slachtoffer daarmee naar het ziekenhuis werd gevlogen. De inzet van het traumahelikopter is niet ongebruikelijk... maar vaak wordt die uitsluitend ingezet om snel de eerste hulp te kunnen verlenen. Als de plaats van een ongeval goed bereikbaar is voor een ambulance... wordt de slachtoffer dan over de weg naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen van de fietser... is tot om heden nog niets bekend. Dankjewel, albert -Jan. En wil je het zelfs nieuws in het kort nalezen? Dat kan op onze CFM-app die je gratis kunt downloaden... in de Play Store, App Store en de Windows Store. Son. <laughs> Maak een de Een ondertekende huwelijkje kubido. Shane is fabia, maar Shane helpt no niet. En het secreto Het is me Ik Staat tekabando con su vida. Yet sta buskando een salida. Ay, het vive en Pensando su vida, dat is een fracas. Nooo, die valt een guera sin raso. Wax, zo'n manier, asombra. Trista, Daar is dit de hit op dit moment. Michel en Amarado, hoor je bij CFM Zandvoort op zondag. We volgen de MotoGP onder meer met de ontwikkelingen daar. Ja, al enorme ontwikkelingen. Marquez, nee, die als tweede gestart was, die, die is op zijn giecheltje gevallen. Dus oh jee. Weg. Maar me, meer opmerkelijk is de, start van, de startplaats van Rossi, die is op zeven begonnen en staat nu, uh, uh, uh, is nu in de achtervolging op de nummer 1, uh, Jorge Lorenzo... maar die heeft nog wel een ruime vijf seconden voorsprong. Maar uh, Rossi heeft een, uh, echt een opmars gemaakt. Of, kijk, die tweede achter gaan eraf. Dus uh, Rossi ligt nu tweede. Een hele spe spectaculaire ontwikkeling tijdens de MotoGP 2016... op het Franse circuit Le Mans. Nou, we nemen even duik in de zee. Ja, terug naar de waarschuwing van de Zandvoortse reddingbrigade. Sterker nog, de reddingsbrigade Nederland... De Zandvoortse Reddingsbrigade heeft een bericht van de Reddingsbrigade Nederland gepubliceerd. De overkoepelende organisatie verwacht dat veel mensen dit weekend aan of op het strand zullen doorbrengen. Nou, daar hebben ze gelijk in gekregen. Vanwege het voorspelde mooie weer. Men attendeert de mensen wel op de nog veel te lange, lage temperatuur van het water. Het water heeft nog niet de aangename zomerse waarde en geeft kans op onderkoeling en kramp. Door die verschijnselen kunnen mensen snel in de problemen komen in het water. Vandaar een aantal tips. Allereerst... Bedenk zelf of je fit genoeg bent om nu al te zwemmen of te watersporten. Ga alleen het water in de plaatsen waar de Rennigbrigade toezicht houdt. Draag een wetsuit tijdens het watersporten. En zeker smeer je goed in om verbranding door de zon te voorkomen. Blijf niet te lang in het water, de kans op onderkoeling of kramp neemt dan toe. Ga niet helemaal onder water, want via je hoofd verlies je nou het meeste lichaamswarmte. En last but not least, let op uw kinderen en doe ze een 06-pulsbandje op... Uh, met hun naam en uw telefoonnummer erop. Spreek een herkenbaar punt uh, met uw kinderen af... voor als je elkaar kwijtraakt en zorg dat uw telefoon is opgeladen. Hou deze tip goed in de gaten. Zo het is, hier weer bericht voor de komende dagen. Blijft het zo warm als we weer moeten werken? Uh. Uh, <lacht> <lacht> nou, we het zo dadelijk uh, om uh, even naar half drie. Maar eerst gaan we luisteren naar de gauw oude van de voortops. Vandaag Jorgen, de voortops en Loco in El Capulco. En daarmee zijn we toegekomen aan het zomerse weer van vandaag, eh, Albert-Jan. Heerlijk, hè? Ja, eerst, Heerlijk, nog, ja, eerst ja. nog even lekker terug naar gisteren... want gisteren was het natuurlijk ook al perfect zomerweer... met volop zonneschijn en temperaturen van de 26 à 27 graden. En vandaag? Vandaag zijn we gewoon op herhaling. De zon schijnt op deze moederdag weer volop en het blijft droog. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidoosten... En de temperatuur stijgt naar waarde van onstreeks de 25 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een matige en aan zee vrij krachtige oostenwind daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen is het ook nog steeds prachtig zomerweer met volop zonneschijn in de regio. Pas later op de dag zien we wat sluierbewolking verschijnen en blijft het vooral overal droog. De oost- tot zuidoostenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur stijgt opnieuw naar zomerse 25 graden. Na morgen blijft het voorlopig nog wat aan de warme kant... met temperaturen dinsdag tot en met donderdag van 22-23 graden. Vooral later op de woensdag als later op donderdag... is er een kans op een enkele regens- en onweersbui. Vanaf vrijdag, heel ander verhaal, draait de wind naar noord en, laat de, uh, en later naar noordwest... en gaat de temperatuur gevoelig naar, naar beneden. Maar gelukkig... Dat is pas volgende week vrijdag. Nou ja, zeg maar gelukkig, heb ik een weekje vrij genomen. Ja. <laughs> Altijd al, al dus Rico Schreuder oh, moet ik nog oh, even Oké, okay. wil je het weer nalezen? Ga dan uh, <laughs> niet lachen. <laughs> www.meetjelpagina.nl Of kijk ook eens op Rico Dat was het film. Ja, zo hoort u maar weer, hè? Van je vrienden moet je het hebben. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Heerlijk zonnig vandaag hier in Salvoort. Deze moederdag 2016. En uh, ja, we gaan lekker zonnige muziek voor je draaien. Hier is plissing en wind en zeilen. De hoogste temperaturen van heel Europa worden vandaag gemeten hier in Nederland. Heerlijk, en daar we met z'n allen van, hè. En de zomer moet nog beginnen en we kunnen al dit soort muziek draaien voor je op de radio. Heerlijk gewoon, de splitsing en wind en zeilen. En ga je van de zomer naar het strand, vergeet niet je radio mee te nemen. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Eh... Uh.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 Een beetje laser en leid het op. Jawel, het is vandaag de dag van de waarheid wat betreft het voetbal, Albert Jan. De Eredivisie bleef vandaag natuurlijk zijn ultieme aporteoze. Voor het eerst sinds het seizoen 2010-2011 wordt de kampioensstrijd op de slotdag beslist. Een overwinning in de uitwedstrijd tegen de graafschap is voor Ajax voldoende om voor de 34ste landstitel, er, voor de 34ste landstitel. ervan uitgaan dat PSV in de uitwedstrijd tegen Peck Zwolle het verschil in doelsaldo van 6 niet meer zal wegwerken. Als zowel Ajax als PSV zijn wedstrijd wint wordt... voor de derde keer in de historie van een eredivisie... de strijd om de landstitel op zal beslist. Ook op beide twee voorafgaande keren dat dit gebeurde... waren het Ajax en PSV die elkaar vrijwel niets toegaven. Zowel in het seizoen 1990, 1991 als in het seizoen 2006, 2007... was het uiteindelijk PSV dat aan het langste eind trok. Op voorhand lijkt het uitdewel met de graafschap geen lastige klus te worden voor Ajax. Al trainer Frank de Boer er al te laconiek over te doen. Als je naar de ranglijst kijkt dan moeten wij gewoon van de graafschap winnen. Maar dan moet, dat moeten we eerst nog maar eens zien te bewerkstelligen. Zolang het laatste fluitsignaal niet heeft geklonken en we nog geen drie punten hebben is er nog niks binnen. Bij de koploper kunnen ze volop vertrouwen putten uit de vijfde laatste wedstrijd bezoekjes aan de Vijverberg... Het adagium dat het bij de superboeren altijd spookt, is daaruit allerminst naar voren gekomen. Ajax won alle vijf die duels met ruim, eh, ruim met het doelsaldo 28 voor en 2 tegen. In tegenstelling tot Pek Zwolle, de tegenstander van PSV... speelt de graafschap nergens meer om. De nummer 17 van de Eredivisie speelt bovendien vrijdag... alweer in de play-offs tegen MVV. En zal met het oog op die belangrijke wedstrijd... voorzichtig zijn met de spelers die klachtjes hebben... en de op scherp staande André Driver... Dus nou, uh, dat wordt een makkie voor Ajax. Ja, gewoon winnen. Jawel, nou, alle wedstrijden zijn vanmiddag om half drie gestart, Albert-Jan. SC Cambuur tegen Excelsior, daar staat het momenteel 0 tegen 1. FC Utrecht tegen AZ, ook daar is gescoord door AZ, ook 0 tegen 1 op dit moment. 0-0, nog bij de wedstrijd Feyenoord-NEC. En dan PEC Zwolle tegen PSV, daar is ook nog niet gescoord. De Graafschap tegen Ajax, ook daar staat het op dit moment 0-0. Roda JC tegen tegen Willem II eveneens 0-0. FC Groningen Albion tegen Heracles Almelo ook daar 0-0 op dit moment. Ado Den Haag tegen SC Heerenveen ook 0-0 en uh, bij de wedstrijd FC Twente Vitesse is wel weer gescoord. Want daar staat het op dit moment 0-1. Dat wat betreft de eredivisie. FM Zandvoort ama te digo con mi que tengo la camisa negra.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 Was dit een ware zomer voor Joressio de la Camisa Negra? Het is tien uh, minuten voor 3. Ja, mocht je het niet willen horen, moet je even je oren dicht doen. Maar wij kunnen melden dat uh, Ajax uh, inmiddels uh, gescoord heeft. Staat momenteel 0 tegen 1 tegen de graafschap. En de goal kwam uit, uit, van de voet van Younes. Ja, Amin Younes. Amin Younes. Dus uh, Ajax uh, is, oh, ligt op koers. 1 goal voor op de graafschap. Wat u nog te goed heeft, is de uitslag van de MotoGP 2016... en wel de Franse op het circuit van Le Mans. Zoals verwacht, Jorge Lorenzo uh, is nummer 1. En de tweede plaats, toch verrassend... en maar goed naar voren gevochten, Valentino Rossi. En op de derde plaats wederom een Spanjaard, Maverick Vinales. Uh, de stand van de WK betekent nu, dus nu dat Lorenzo uh, Marquez voorbij is gegaan... want Marquez is niet gefinished, want die ging onderuit... Dus Lorenzo aan de leiding op de WK gevolgd door Marquez... en op de derde plaats Valentino Rossi. Gaan we door met wielrennen. Het Giro Peloton is vandaag nog één keer in Nederland te bewonderen. De derde etappe van de Ronde van Italië begon in Nijmegen... waar de Duitse Marcel Kittel gisteren de tweede etappe won. De Nederlander Tom Dumoulin behield de roze luide De finish is in Arnhem, waar weer gerekend wordt op een massasprint. Aan de streep liggen tien belangrijke bonificaties... voor de winnaar Kittel. Na de Doemelen zaterdag altijd op één punt dankzij zijn zegen... en kan zondag bij een goed resultaat de roze trui van zijn oud teamgenoot overnemen. Op de Grote Markt van Nijmegen vertrok de Caravan om vijf voor half één vandaag... voor een parade door de binnenstad... waarna een kwartier later aan de rand van de stad het officiële startschot klonk. Er zijn twee tussensprints en een één helling hier de postbank. Iets na vijven volgt de finish. Maarten Cialinghi, al jaren woonachtig in Arnhem... wil net als gisteren weer in een vlucht van de dag zitten. De Lotto NL Jumbo-renner heeft zijn zinnen op de bergtrui gezet. Hij liep het blauwe tricot in de tweede rit. Nip. Mis. Waar, eh, morgen, nee, morgen is er een rustdag waarop de renners met het vliegtuig naar Italië gaan. En daar gaat het dinsdag vanuit Catanzone weer verder. We houden u vandaag op de hoogte. Dank u wel Albert-Jan. Tot zover ook het Sportnieuws bij CfM. Zalvend op zondag. Maar daar zijn we nog niet klaar mee, hè? Want de wedstrijden ja. houden uiteraard voor je in de gaten hoor, bij de eerdere divisie. Wees niet ongerust, wij volgen ze bij CFM Zonvoorts. En wat we ook doen is lekkere muziek draaien. Hier is Kygo, and here for you. We'll be passing by. And they'll be wasting Inside. Just waiting for noon. And while they're chasing stars, we'll be dancing in the dark. Dus, Cause coming through.